Goedemorgen allemaal, dit is weer Zandvoortse Zaken op zaterdag tot 12 uur vanmiddag. En we hebben zes onderwerpen vandaag om het een beetje op de chronologische volgorde te doen. Allereerst staan we even stil bij Egon Snelders, hoe ver hij is met zijn gemeentevoorlichting. Vervolgens gaan we praten over de kermis die in juli op de Prinsessenweg Zwarteveld komt. Meneer Couvreur is hier aanwezig om te vertellen waarom hij afgescheid genomen heeft als partijvoorzitter van de VVD. We staan even stil bij de Ecumenische Dienst aanstaande zondag in de Agatha-kerk. We komen terug op ons onderwerp van vorige week. U weet het vast nog wel over de autosportvereniging Sandevoerde en hun flintermanrit. En we gaan eventjes horen hoe het is met het aangespoelde zeehondje. En Leni het Hart vertelt ons daar alles over. Kortom, weer voldoende onderwerpen in Zandvoortse Zaken. We proberen daartussendoor natuurlijk nog wat muziek voor u te draaien. En u weet het, u kunt op elk onderwerp natuurlijk reageren, want daarvoor is het Zandvoortse Zaken. En dan hoeft u alleen maar eventjes te bellen, 30393, om in de uitzending te komen en uw vraag te stellen over het desbetreffende onderwerp. Nieuws uit Zandvoort en de regio. Op de sigaar en alles in huis. Test een tot zelfs het vee. En de kiepen die roken naar rook. Roken naar roken. Zijn vrouwen haalt ik gebid gebed en gesmeek, toch rookte niet elke dag van de week. Want anders in gert dan raak ik van de kook. Ik kan het zonder roken niet meer stellen. Ze kunnen mensen die nog meer vertellen. Ja. Hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken. En overal lagen peuken, en overal lagen peuken. Hij rookte bij de verkes en hij rookte bij de koeien. En zelfs bij het stoerje trok er dan zijn sigaar. Maar op een dag, waar waar het geval? Toen kwam hij smergens in de stal. Vond zijn merda een In ademnood. Hij heeft er de veejaars bij gehaald en veertig gulden voor pillen betaald. En viel zijn werda een der plekken dood. Hij haalde uit zijn zak een doos sigaren. Daar waren op dat moment wel te verklaren. Hij rotte in de kamer en hij rotte in de keuken. En overal lagen gebeugen En overal lagen gebeugen. Ze Bij de varkens en er ook de bij de koeien, en zelfs bij het stroeien, trok Gerrit aan zijn sigaar. Zijn viet toen zijn sigaar aanzien, je bent met mij nog niet klaar. Ze halle uiteren schort een zwarte zak. Voor elke peuk die ik hier vond, in een, en een afbak of op de grond, heb ik twee kwartjes in die zak gedaan. Maar Gerrit zat beschaamd ineen gedoken. En zo'n rood hem om nooit meer te roken. En hij stokte in de kamer en hij stokte in de keuken. En nergens lagen peuken, en nergens lagen peuken. Hij stokte bij de vergers en hij stopte bij de koeien. Hij stopte niet met stoeien, maar wel met zijn sigaar. Maar later ging ook Bertha tweeën, ja, Gerrit en Boer, die zin toen mee. Er zit nou zeker niks in die sok. In die sok. Maar een zin, bedoelde je die, die strikte zo zwaar, want je rookte niet. Je krijgt nou twee nijkoeien in uw hok. In de Ik ben in mijn sok steeds blijven sparen. Je rookte niet meer van die stinkzigaren. Sparen. Hij is toch... Hij stopte in de keuken, en ergens lagen peuken, en ergens lagen beuken. Hij stopte bij de varken, en hij stopte bij de koeien. Hij stopte niet met stoeien, maar wel met een sigaar. Hij stopte in de kamer, en hij stopte in de keuken, en ergens lagen beuken, maar ergens lagen beuken. Hij stopte bij de varkens hij stopte bij de koeien. Hij stopte niet met stoeien, maar wel met zijn sigaar. Goedemorgen, dus Egon is gearriveerd, had wat pech onderweg. Althans, pech voor de watertoren. Goedemorgen, Egon. Goedemorgen. Hoe is het? Uh, koud. <laughs> Ga je nog schaatsen het weekend? Uh, ik denk dat er bij mij in de buurt niet veel plek is om dat te kunnen. Je woont in Amsterdam, hè? Leiden. Leiden, ja. ja. Maar dan heb je toch prachtige grachten? Uh, ja, maar daar loopt zoveel warm water doorheen dat dat niet lukt. Nog even voor we strakjes uh, over het voorlichtingsapparaat van de gemeente gaan praten. Hoe is het met je vrouw? Gaat. Jullie zijn goed op de hoogte. Ja, ja. ja. ja. Nee, nou Die ligt uh, nog steeds plat, maar uh, het is meer lastig dan ernstig. Maar jij staat haar met raad en daad bij, begrijp ik. Zoals altijd. Oké, okay, jij krijgt eerst van ons een kopje koffie. En uh, straks dus, zoals ik al zei, praten we over het voortrekenisapparaat van de gemeente. Wilt u daarop reageren? Dan kan dat. 30393. Someone Even met Egon Snelders, gemeentevoorlichter. Egon, je bent nu ongeveer uh, ja, bijna een jaar werkzaam als uh, gemeentevoorlichter. Hoeveel uur per week besteed jij nou qua tijd daaraan? Veel. Ik ben het uh, iets minder nog dan een jaar hoor. Vanaf uh, 1 juni ben ik uh, hier, dus iets meer dan een half jaar is het. Uh, nou, het is gewoon een fulltime baan. Uh, dus dat is 40 uur. Althans, wat is het? 38 geloof ik. Maar daar, dat is binnen dit vak een onmogelijkheid om je daar aan te houden. Er zitten altijd dingen omheen. Bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen, commissie, raadsvergaderingen. En zoals afgelopen week de informatieavond over de verplaatsing van de kermis. Dus ja, hoeveel dat precies is, weet ik niet. Maar het is altijd meer dan je denkt. Meer dan fulltime in elk geval. Uh, Egel, kun jij in het kort omschrijven wat nou precies uh, jouw functie- en taakomschrijving is? In een zin of drie. Het zorgen dat de communicatie zowel van de gemeente naar buiten. als de gemeente onderling, intern. zo goed mogelijk loopt. Ja, dus niet de communicatie van de burger. naar uh, de lokale politiek? Nou, communicatie is natuurlijk altijd een. een hoe zeg je dat? Een two-way street. Het is altijd wederzijds. Dus op het moment dat wij zorgen dat onze communicatiekanalen goed naar de burger zijn. dan hoop ik dat daardoor ook de communicatie van de burger naar ons verbeterd. Daar gaan we het straks nog even over hebben, maar stel je nou voor, nou heeft een, een inwoner hier van Zandvoort heeft een vraag. Kan hij die direct aan jou stellen en geef jij dan antwoord of werkt het zo niet? Dat hangt natuurlijk een beetje van de vraag af. Ik uh, weet van alles een beetje, maar ik ben natuurlijk geen specialistisch beleidsmedewerker uh, op, op bepaalde gebieden. De vraag kan inderdaad aan mij gesteld worden. Weet ik niet het antwoord meteen, dan zoek ik het antwoord op en geef dat dan door. Nou, we gaan eens dus even een klein testje doen. Nee hoor. We hebben een, een luisteraar, meneer Van Eden, die uh, reageert op uh, dit onderwerp. Meneer Van Eden, goedemorgen. Goedem ja, ik even kijken of u te horen bent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hier ben ik. Nou, horen we u, meneer Van Eden. Ja. Uh, u heeft een vraag aan Egon. Wat ja, als dat, dat kan. Ja. Zegt u het maar. Ja, ik even luisteren. Uh, ik ben nogal een verwoede fietser en uh, wandelaar. En nou erg het met mateloos dat overal waar je komt de weg bezaaid ligt met alle mogelijke, eh, hoe noemen ze dat? Eh, ja, nou ja, honden, honden, hondenpoep, dat, dat is een bekend onderwerp, maar blikjes en doosjes en papiertjes en plastic. Het is, eh, het is hier onderhand een, een, een vuilnisbelt aan het worden. Als je nou bijvoorbeeld loopt, het, het, het stukje langs de. de verlengde haltestraat, langs, langs de spoor. Die berm dat is zo'n groot schandaal voor zandvoort, dat, dat is, dat is gewoon een, een, een, een vullersbelt geworden en daar wordt totaal niks aan gedaan. Ja. Nou, vraag ik me wel eens af, als de gemeente nou een aantal werkeloze mensen in dienst zou nemen hè, dan kan ze een paar ton per jaar kosten die dagelijks alle straten afstruinen om alle troep op te ruimen. Ja, dan zouden we een schoon Zandvoort hebben, dan zouden we wat meer werkgelegenheid komen en dan kan de gemeente Zandvoort inderdaad op blauwe vlag reizen dat ze de schoonste gemeente van, van het land zijn en niet alleen de schoonste de Schoonste Zee. Ja. ja. We gaan even horen wat Egon ervan vindt. Ja. Ja, dat is natuurlijk inderdaad... Ik, ik ben natuurlijk niet degene die erover gaat... of er nu meer of minder schoongemaakt gaat worden. Dat is natuurlijk typisch een taak van het gemeentebestuur. Uh, overigens uh, hoor ik dit soort vragen natuurlijk wel vaker... en dan geef ik die altijd wel door aan bijvoorbeeld de afdeling reiniging. Het is natuurlijk de vraag of zij dan maar in staat zijn om elk moment in te grijpen... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat Zandvoort vervuilt. Integendeel. Er is ook al veel meer, er is ook veel meer menskracht al bij reiniging hier in Zandvoort. voor een gemeente van 15.000 inwoners. dan verhoudingsgewijs bij andere gemeenten van dezelfde grootte. Er wordt al veel intensiever schoongemaakt. Het zal natuurlijk nooit helemaal perfect zijn. Een van de andere aspecten die meneer noemt: het werklozen inzetten om dus het dorp schoon te houden. Daar is bijvoorbeeld in het kader van de hondenpoepnota wel over gepraat. Om banenpoelers, dat is een bepaald systeem om uh, werklo langdurig werklozen weer naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Om die in te kunnen zetten voor bijvoorbeeld dit soort zeg maar, supplementair werk. Dat moet aan allerlei eisen voldoen, dus zo makkelijk is dat ook weer niet. We kunnen niet zomaar zeggen van uh, kom jij eens even hier en uh, hier heb je een bezem en over, om vijf uur zie ik je wel weer terug. Dat uh, helaas... Of niet, niet eens helaas, want die mensen hebben natuurlijk ook hun rechten en de gemeente Zandvoort heeft bepaalde afspraken, ook wettelijke afspraken, Nederland is een rechtsstaat, dus iedereen moet aan een aantal regels voldoen, dus het gaat niet zo van de ene dag op de andere dag, maar het zijn wel dingen die, waar wij ook over nadenken, ja. Maar uh, meneer Van Ede geeft aan, hè, het is niet alleen die hondenpoep... maar het zijn nog meer dingen. Hè, gewoon afval in het algemeen. Uh, weet u of daar de gemeente ook nog plannen voor heeft? Hè? Want die, uh, dat hondenpoep gebeuren... daar zouden misschien inderdaad banenpoelers voor ingezet worden. Maar het andere afval? Nou, dat hangt er dus vanaf... Uh, dat is een vraag die je niet zozeer aan mij moet stellen uh, over de uitvoering. Ik kan alleen de vraag doorgeven. Dat is typisch een vraag die je aan de gemeenteraad moet stellen. Want die moeten dan beoordelen of zij bereid zijn om bijvoorbeeld meer geld uh, naar de afdeling reiniging te laten gaan... om meer mensen uh, uh, in te zetten. Dus jij speelt hem door, die vraag? Ik speel hem door. Iets anders is wel... en dat is iets wat meer bij de afdelingen zelf thuis hoort, is of door middel van verschuiving van roosters, uh, efficiëntiebevordering... meer plekken bereikt kunnen worden. Is dat voldoende antwoord voor u, meneer Van Ede? Ja, ik ben in ieder geval blij dat er dan eens een klein beetje aandacht aan gegeven kan worden. Eh, wat ik er nog bij wilde zeggen, de, de kauwgomvervuiling. Ik denk dat hier in Zandvoort een miljard stukjes kauwgom op de, op de, op de, in, in de stoepige, op de boer, Ja, overal. De, de heel Zandvoort is vergeven van het kauwgom. Of daar nou ook niks aan te doen is. Ja. Ik heb vorige week eens gelezen dat in Singapore wordt het verboden om kauwgom te verkopen, te verhandelen, te in je bezit te hebben. Dat zou ze hier in Zandvoort ook eens moeten doen. Laat ze maar eens flink, flink optreden, kan treden. schelen... Goed, ook, uh. dit, ook dit heeft Egon gehoord, meneer Van Eden. Ja. En uh, we nemen het uh, mee. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het afloopt. met Egon komt die vast nog wel eens uh, in de studio binnenkort. Ja. En dan, oh, Egon wilde ook nog even iets aan toevoegen. Gebruik jij Kauwgom, Egon? Uh, nee, nooit. Ja. <laughs> uh, maar ik nodig de heer Van Eden wel uit om eens een keer... Het is nu natuurlijk een wat rare situatie, omdat we hier zo in de studio zitten... om volgende week mij gewoon een keer op te bellen... dat we daar wat rustiger over kunnen praten. Prima. Meneer Van Eden, hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja. En uh, net zoals meneer Van Eden kunt u dus reageren door te bellen 30393. Egon, toch nog even, uh, nog even bij jouw positie en persoon stilstaand. Uh, wat vind jij de leukste kant van jouw baan? Uh, dat is een hele hoop hoor ik. Uh, dat, nou, dat, ja, dat is niet zo 1, 2, 3 gezegd. Het leukste vind ik, en dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat er nog uh, in Zandvoort... Uh, Bureauvoorlichting als zodanig een vrij nieuw aspect is en je dus nog een hele hoop eigen invulling aan zo'n functie kan geven. Dat vind ik het leukst. Ja. En het minst leuk, want elke baan heeft ook zijn minder prettige kant. Hè? Het minst leuke is dat er steeds meer werk komt en ik dus soms mezelf iets te veel achterna roel. En dat werk kun je niet delegeren aan iets of iemand? Nou ik ben in mijn eentje, en het heet wel netjes bureauvoorlichting, maar ik ben ook gelijk de enige werknemer van dat bureau. Ik heb al wat administratieve ondersteuning. En ik heb sinds kort, sinds vorige week, een stagiaire. Dat is natuurlijk heel wat anders. Hè? die is een, wel iemand die meewerkt, maar die ook weer moet begeleiden. En die natuurlijk niet de verantwoordelijkheden heeft... omdat die gezagsverhouding er ook niet bestaat... als een werknemer van de gemeente, als een ambtenaar. Wat dat betreft uh, grijp ik wel eens in mijn haren... Nu moet je als gemeentevoorlichter wel aan bepaalde eisen voldoen. Hè? Sowieso natuurlijk al, qua euh, opleiding. Maar wat vind jij zelf, wat is jouw sterkste kracht als gemeentevoorlichter? Eh, de, de, de, de, vind je dat nou een vraag die jij aan mij moet stellen? Dan kan je beter aan iemand anders stellen. Die kan dat van buitenaf altijd beter beoordelen. Nou, als je jezelf kent, dan weet je het, hè? Uh, ja, maar je, ik heb toch nog een soort van bescheidenheid. Uh... Bescheidenheid is de grootste kracht misschien van je dan? Nee, ik denk dat, wat, wat, waar ik, waarvan ik merk dat, het, dat dat erg helpt, is dat ik uh, snel dingen oppik en zowel het politieke als het uh, inwonerscircuit, nog niet hier in Zandvoort, maar in zijn algemeenheid, goed ken. Wat doe jij uh, tussen de middag? Uh, meestal ergens in een klein cafeetje een spa en een tosti drinken, of een spa drinken en een tosti eten. Weet je dat het heel erg gewaardeerd wordt? Uh, nou, ik waardeer het zelf het meest, want anders heb ik honger. Maar het wordt heel erg gewaardeerd dat je niet hè, op, uh, op je plek blijft zitten, op je werkplek, maar inderdaad uh, het dorp uh, ingaat. Uh, wist je dat al of niet? Of de, de, was het, had je er nooit bij stilgestaan? Dat ik zo gevolgd werd bedoel je? Ja. Nee, dat, nee. nee, dat wist ik niet. Nee. Kijk, ik, ben een, ik heb een functie die typisch uh, betekent met mensen in contact komen. Dat is iets wat ik in zijn algemeenheid ook leuk vind. Dus ik zit liever uh, tussen de mensen in. Uh, zoals bijvoorbeeld, dat heb ik van de week ook gedaan... met een aantal mensen gewoon eventjes een half uurtje klaar van jassen. Dan dat ik uh, op mijn bureau een beetje voor me uit zit te staren. Ja. Nu is, uh, misschien heb je dat nog gehoord op die uitzending uh, rond uh, nieuwjaar... Um, de fractievoorzitters zeiden toen, van uh, want wij vroegen dat ook... Hè, van hoe vaak uh, kom je dan ook binnen in het publiek... Hè, hoe vaak maak je contact en die zeiden van nou dat is helemaal niet nodig... Maar jij doet het heel bewust wel. Vind je eigenlijk dat de gemeenteraadsleden of het college dat eigenlijk ook vaker zou moeten doen? Uh, ik ben... Uh, nee, niet in die zin. Ik denk dat, maar dat geldt niet voor het college of de gemeenteraad... maar voor, überhaupt voor een overheid, dat zij meer naar buiten moeten treden. Dat, dat zie je overal in het land, dat dat uh, steeds meer gebeurt. Eh, we kennen allemaal de klacht dat uh, het bestuur van de bevolking is weggegroeid... En het bestuur wil er ook wat aan doen. Denk maar aan discussie in de raad ook over bestuurlijke vernieuwing. En überhaupt denk maar aan het feit dat bij de reorganisatie van het ambtelijk apparaat hier in Zandvoort er een specifieke plek voor een bureau voorlichting is ingeruimd. Dat geeft al aan dat ze in ieder geval de wens hebben om meer naar buiten toe op te treden. En heb jij daar voldoende middelen voor? Ja, Binnen hoeveel tijd denk jij dat het mogelijk is om, laten we zeggen, 20% van de inwoners, relatief gezien, bij de politiek te betrekken? Wanneer het jou gelukt is dat 1 op de 5 inwoners van Zandvoort geïnteresseerd is, daadwerkelijk geïnteresseerd hè? in de politiek hier? Ja, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik vind dat een, een zaak van zowel de politiek, maar ook van de inwoners. In principe is alles wat de politiek wat een gemeentebestuur doet, interessant voor de inwoners... want het betreft hun. Elke maatregel die wij nemen heeft uh, invloed op datgene... Wat, een, uh, uh, wat de inwoner kan doen of, of uh, niet kan doen. Op het moment uh, dat ook de inwoner dat beseft... en daar dus ook gewoon niet in een agressieve, vijandige sfeer... maar gewoon, hup, vertel me nou eens even, hoe zit het nou... en heb je er wel bij nagedacht, dat en dat soort uh, redeneringen... Dan, uh, dan zijn ze al betrokken. Het is natuurlijk aan de politiek, aan het gemeentebestuur, om de juiste, zeg maar, de juiste kanalen open te zetten, zodat die inwoners daar ook makkelijk bij dat bestuur terecht kunnen. Ja, want een, een discussie, hè, die loopt al een tijdje, is bijvoorbeeld dat, uh, dat inspraakrecht, weet je wel, dat je tijdens een uh, raadsvergadering of een commissievergadering uh, je zegje kunt doen, daar wordt over gediscussieerd, hè, want soms wordt het gewoon niet toegestaan. Wat vind jij daarvan? Uh, voor zover ik weet wordt dat wel toegestaan. Ik heb het nooit meegemerkt dat uh, het geweigerd werd. Er is natuurlijk al eerst, eerst plaats is het zo dat uh, het spreekrecht op een commissie of een raadsvergadering, trouwens bij een raadsvergadering is dat geloof ik niet eens zo, maar bij commissies wel, is het natuurlijk wat anders dan wettelijke inspraak. Die, men, die geregeld is gewoon in procedures. Bestaat. Ja, ja. Maar je betrekt bewoners natuurlijk meer hè, bij de politiek... op het moment dat als ze achter dat hekje zitten in, uh, in de raadzaal... en ze kunnen wat zeggen, dat ze ook daadwerkelijk antwoord uh, krijgen. Hè. Maar laatst, en ik dacht bij de raadscommissie ruimtelijke ordening... maar ik weet niet zeker of bestuurlijke zaken... is gezegd van nee, er is nu geen, uh, hey, geen uh, recht van spreken... Uh, voor degene die achter dat bankje zat, want het was niet van belang. Want het kon gewoon niet. Nou, ik ken, ik ken het voorbeeld niet. Dus ik kan daar niets over zeggen. Ah, het doet al ver niet hoor. Maar denk je als ja, mensen... Het, het, het, het, het, het ligt vast. Dat staat ook altijd in de gemeentelijke advertentie. Iedereen heeft tijdens de vergadering het recht om over het onderwerp wat op de agenda staat het woord te voeren. Het is wel zo dat dat natuurlijk, en dat is natuurlijk logisch, uh, niet de hele avond door maar lukra kan gebeuren. Want dan, kijk, de, de politiek heeft het primaat. Zij zijn degene die uiteindelijk beslissen. Namens, zijn... namens de inwoners? Namens de, degene die hen gekozen hebben, natuurlijk. En vaak is het dus zo, dat ik weet dat wel bijvoorbeeld van de commissie Ruimte-Kortening, dat de voorzitter, de wethouder van Kaspel, meestal na de eerste termijn dat de commissieleden aan het woord zijn geweest, de ruimte aan de publieke tribune geeft. Zodat in de tweede termijn van de commissieleden, uh, zij hun uh, zeg maar verhaal kunnen afstemmen op datgene wat er uit de publieke tribune is gegeven. Uh, is voortgekomen. En daarna moeten ze beslissen... en heeft het dus ook praktisch gezien... weinig zin om nog eens een keer opnieuw met het publiek... op dat moment in discussie te gaan. Overigens, en dat is een heel ander verhaal... betreft inspraak natuurlijk vaak het moment... juist voordat er überhaupt het onderwerp op de commissievergadering staat. Dat is ook zo. Dan nog één vraagje, kort vraagje. Uh, vind jij ook dat misschien uh, het een taak is... van het bureau voorlichting naar de gemeenteraad toe... ...om in wat eenvoudiger, gebruikelijker taal te spreken, of niet? Nou, wat mij betreft doe ik dat altijd al. Ja, jij wel. Maar ik bedoel, als mensen natuurlijk naar zo'n raadsvergadering gaan... Dan, ...dan zeg je natuurlijk niet zo heel veel, hè, op dat moment. Uh, dan zeg ik helemaal niks zelfs. Uh, het is een vaak gehoorde klacht. Uh, hoe mensen praten, daar kan ik weinig over zeggen... Overigens is het wel een besef wat leeft, want het wordt vaak genoeg, ook door, bij raadsleden onderling merk je dat, dat ze zeggen, vertellen dus je bedoelt dit. En dan wordt het in wat eenvoudige bewoordingen alsnog een keer gezegd. Uh, voor uh, officiële aangelegenheden zit je vaak met de handicap, dat je je aan wettelijke teksten moet houden, formuleringen die anders niet goed geïnterpreteerd kunnen worden en daardoor, waardoor je dus gewoon gevaar loopt. Uh, ...de procedure niet goed te belopen. Dus je moet op een bepaald moment ben je gebonden aan bepaalde wettelijke formuleringen. Ja, maar meestal het jargon, wat ik dan ook met name bedoel, zijn de afkortingen. Hè? APV en zo. Kijk, voor heel veel mensen die hebben dan zoiets van jou, hebben ze het over. Ja, dat is wel eens een probleem. En uh, dat is, toevallig hebben we daar een tijdje geleden een keer over gehad. Hoewel dat bij raadsvergadering als je mondeling praat, uh, mondeling, uh, is het altijd wat lastig. Maar ik wil wel voorstellen om bijvoorbeeld in beleidsnota's, die ook de inspraak ingaan... Achterin gewoon een kort lijstje met de gebruikte afkortingen. verklaringen van de gebruikte afkortingen te laten zetten. Zodat dat is, ja, het is vakjargon. Uh, misschien nemen mensen soms te snel aan dat anderen ook weten. wat dat vakjargon inhoudt. En misschien moeten we daar nog een keer naar kijken. Ik vind het een goede suggestie. Ben benieuwd. Nieuws uit Zandvoort en de regio. Nog even met Egon verder over het voorlichtingsapparaat van de gemeente. Egon, jij hebt uh, in juni vorig jaar uh, zoiets gezegd als... communicatie binnen het gemeentelijke apparaat verloopt soms niet zo effectief. Welke communicatie bedoel jij dan? Uh, afdelingen die uh, niet goed van elkaar op de hoogte zijn... terwijl ze met onderwerpen bezig zijn die uh, uh, heel dicht aan elkaar raken... Waardoor voor de buitenstaanden, want daar gaat het me dan uiteindelijk om, hè, voor de bewoner, nog wel eens de indruk ontstaat: ja jongens, wat zijn die jongens daar nou aan het doen? Uh, oh. Kun je daar een voorbeeldje van noemen? Uh, Oeh, zo uit mijn hoofd. Uh, nou, er was overigens bleek dat achteraf wat minder erg te zijn dan, uh, dan uh, werd uh, gedacht. Dat was bijvoorbeeld bij de. De gemeente heeft besloten om snelheidsremmende maatregelen bij de Kruisstraat, Noorderstraat en zo te nemen. Een aantal drempels. Toen bleek opeens dat ook de gasleidingen nog een keer open moesten. omdat daar allemaal nieuwe koppelingen aangebracht moesten worden. Nou, wij hadden afgesproken van op het moment dat zij daarmee klaar zijn. gaan wij die drempels leggen. Wat gebeurt er nu? Vorige week, uh, nou, gasleidingen waren klaar. Het is dus al een tijdje klaar. De gemeente zegt van nu kunnen wij gaan beginnen. We geven nog een briefje naar de bewoners dat we eraan komen. Moet ik, maar zo zeggen. ik word gebeld van ja hoe kan dat nou? Want ik krijg tegelijkertijd met jullie brief een brief van het energiebedrijf binnen. Waarin ze ook zeggen dat ze de straat weer opengooien. gooien. Dan dacht ik hé hey, daar is iets fout gegaan. Achteraf bleek dat mee te vallen. Omdat het daar ging om controle van koppelingen aan de huizen. En niet op de plekken waar bijvoorbeeld dan die drempels gelegd moeten worden. Maar dat zijn dus van die dingen... Waarvan je zegt van er moet toch uh, eventjes beter contact gelegd worden tussen de afdelingen onderling uh, bij de gemeente. Maar ook bijvoorbeeld dus in dit geval tussen de gemeente en het energiebedrijf of andere uh, nutsinstellingen waar uh, de gemeente mee te maken heeft. Maar die, die, die miscommunicatie zou ik maar zeggen zit die nou met name tussen de verschillende ja, ik zou maar zeggen, topambtenaren van uh, uh, de verschillende afdelingen of... Tussen de verschillende afdelingen en uh, de gemeenteraad. Of tussen de gemeenteraad en het college. Waar ongeveer? Over alles. Ik wil het geen miscommunicatie noemen. Ik, ik kan me herinneren dat toen, uh, toen, de, toen ik die opmerking maakte... dat hij mij ook niet in dank is afgenomen. En uh, ik maakte die opmerking zeg maar, fris van de lever. Ik kwam hier binnen. Ik was wat gewend. Ik zie wat anders. En daardoor uh, ja, is mij, moet ik maar zeggen... die opmerking mij ontlokt. Uh, het werken is... Ook ambtenaren zijn menselijk. Ook gemeenteraadsleden zijn menselijk. En al die schakeltjes bij elkaar... Nou, zo nu en dan loopt dat dan even niet soepel. Dus ik kan niet zeggen of het daar of daar zit. In feite zit, het, uh, uh, zit dit soort... Uh, het gevaar... In ieder geval het gevaar voor miscommunicatie zit in elke geleding. En het is uh, onder meer, niet alleen... Maar onder meer mijn taak... Om te zorgen... ...dat, dat uh, soepeler verloopt. En... Maar wie spreek jij nou aan als het niet soepel verloopt? Uh, dat... De burgemeester of niet in eerste instantie? Nou, de burgemeester is portefeuillehouder voorlichting. Dus die spreek ik aan, of hij spreekt mij aan in het directe werkoverleg. Maar uh, ik spreek natuurlijk ook bijvoorbeeld de gemeentesecretaris of de sectorhoofden. Of als het nodig is, ook raadsleden aan op onderdelen waarvan ik denk van nou zouden we dat niet anders kunnen doen. Nou, ik nog vraag, Weet je wat mij zo moeilijk lijkt? Bijvoorbeeld nu met het, met het Crandorado gebeuren en het circuit. Hè? Het bekende verhaal ondertussen. Dat Crandorado dus dat bot heeft gedaan enzovoort. Dan wordt er aan jou gevraagd, onder andere door de pers... maar ik neem aan door nog meer mensen. Wat vind je ervan? Op, op... Ja, dat is het rare... Zo moet je het dus niet zien. Aan mij kan nooit, kan nooit gevraagd worden, wat vind jij ervan? Nee. Aan mij wordt gevraagd, wat vindt het gemeentebestuur ervan? Ik ben woordvoerder namens het college. Ja, dan zeg jij van nou, op zich is het overwegen ja. waard. Nou, dat is dus typisch een van de dingen waarvan ik denk, uh, dan vertel ik het goed... maar dan neemt een journalist het toch verkeerd over. Ik heb inderdaad dat artikel gelezen waarin dan staat. Nou, het Grandorade-pan is wel aantrekkelijk, vindt Egon snel. Maar het college zegt, voorlopig gaan we niks doen. Nou, dat is dus een verkeerde weergave. Ik heb heel duidelijk gezegd, het college zegt... ...ondanks het feit dat het op zich best een aantrekkelijk plan vind, vinden... ...hebben we besloten om er toch niet mee in zee te gaan om die en die reden. Beide opmerkingen, zowel aantrekkelijk als er toch niet doorgaan... ...zijn de mening van de gemeente en niet van mij... Alleen. alleen toen was dat nog niet bekend, hè? want toen, toen was er ja. nog niet... Ik heb dat, ik moest luisteren, ik heb dat heel duidelijk aan die journalist ook verteld. Ik heb niet alleen aan deze journalist, aan meerdere journalisten... Er is een brief van Grandorado, die heeft uh, een tijd in de vertrouwelijkheid, uh, uh, is die uh, rondgegaan. Daar zijn... Ze... Op grond van wederzijdse afspraken, zowel tussen de als de gemeente, Grandoado heeft op een moment besloten, nadat zij het antwoord van het college hadden gehad, dat zij daar niet mee in zee zouden gaan, besloten om de openbaarheid te zoeken. Nou logischerwijs zegt het college dan, als men daarvoor bij je komt, geeft dan ook maar het standpunt van het college weer hè, een samenvatting van die antwoordbrief. Dat heb ik gedaan, niets meer. Ik ben wat dat betreft persoonlijk absoluut niet aanspreekbaar op dat gebied. Daar heb je wel een moeilijke positie, vind ik dan, hè, Egon. Want inderdaad, het is in, in, in de vertrouwelijke sfeer uh, gebleven. Dus op dat moment praat je er ook niet over. Hè? Maar op het moment dat door derden het wel uh, openbaar wordt gebracht... wordt er toch een reactie verwacht. Hè? En dan zit je er in feite een beetje tussenin. Nou, ik vind dat niet moeilijk. Uh, het, is, uh, het was kant... Hoe zeg je dat nou? Klinkt klaar wat er aan de hand was... en wat het standpunt van zowel het College als de fracties was in dit, uh, in dit geval... Dat wij daar niet mee naar buiten zijn getreden is op grond van het feit dat het is een gevoelig onderwerp Er waren allemaal onderlinge dingen die geregeld moesten worden. Het was op zijn verzoek, althans op het verzoek van Calderado, om het in vertrouwelijkheid te behandelen. Daar heeft de gemeente zich volstrekt aan gehouden. Hij zoekt de openbaarheid. Dan is het voor de gemeente ook niet moeilijk om dan ook maar in het openbaar de reactie nog eens een keer weer te geven. Dat is er gebeurd. Ik zit dan ook niet in een moeilijke situatie, want ik heb gewoon. Gedaan volgens de regelen van het spel, wat er van me verwacht werd. Goed, we komen daar nog een later een keer bij op terug. Want aan de Candorado besteden we nog een keer een speciaal aandacht waarschijnlijk uh, volgende week. We gaan eventjes over, ook uh, vanwege de tijd uh, naar de kermis. En dan toch maar even om het uh, onderwerp een beetje aardig uh, aan te sluiten. Egon, die informatieavond, was dat een idee van jou? Dat was een, uh, dat was een idee uh, wat überhaupt. Uh, ik, ik laat ik het zo zeggen: op het moment dat er een. Beslissing genomen gaat worden over een bepaald onderwerp, wordt aan mij gevraagd van het college, door het college, is dit iets waar je in de voorlichtingssfeer iets mee zou kunnen? Nou, toen hebben we gezamenlijk besloten, zowel met de beleidsambtenaar, het college als ik, van het lijkt me verstandig om als je dit besluit genomen hebt, om in ieder geval tijdens informatieavond aan de burgers uit te leggen op grond waarvan enzovoort. Dan nog even op dat besluit dus over de kermis. Die iedereen weet het denk ik wel, afgelopen donderdagavond is die informatieavond geweest. En dit jaar in juli komt de kermis op de Prinsessenweg Zwarte Veld. Uh, mevrouw van Westerlo is hier in de studio ook aanwezig en meneer Boon. Mevrouw uh, Westerlo en meneer Boon van harte welkom. En om als eerste maar bij u eventjes te komen mevrouw van Westerlo. Hoe is die beslissing in de gemeenteraad tot stand gekomen? Een beetje op een korte manier verteld, dus door het college. Nou, ik kan heel kort zijn, want hij is niet in de gemeenteraad uh, genomen. Oh, in het college, neem me kwalijk. In het college, ja, daar maak ik geen deel van uit. Dus uh, het college heeft die beslissing genomen en ik heb net als alle andere burgers uh, gehoord dat er een uh, voorlichtingsavond... en daar ben ik naartoe geweest, omdat ik graag wil horen, zowel van het college als van de burgers, wat de problemen zijn of welke problemen er niet zijn. Maar het is dus door het college genomen. Wat vindt u er zelf van als u in het college had gezeten? Ik denk, ik zou zelf kiezen, ook wat het college nu heeft gedaan, om de kermis daar te houden. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat ik het heel goed vind dat er zo'n voorlichtingsavond En dat er naar de burgers geluisterd wordt. Wat er eventueel aan wat er een overlast is en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Dus dat er naar oplossingen gezocht worden. En ik denk dat dat de juiste manier is: dat gemeentebestuur samen met de burgers kijken van nou. Wat speelt er? Wat kan er wel, wat kan er niet? En wat voor oplossingen kunnen we zoeken? En dat vind ik een goede zaak, dat je samen aan de gang gaat en dat je er ook samen uitkomt. En dat het op een goede manier kan. Meneer Boon, u bent een van de bewoners rondom de Prinsesseweg. Bent u het eens met mevrouw van Westerlo? Ja, ik ben het wel eens, maar ik, ben, ik heb er totaal geen vertrouwen in, omdat op ieder vlak de gemeente hier qua concrete dingen gewoon faalt. Dat, dat, dat is met parkeren, dat is met afsluiten van wegen. En ga zo maar door en hier beloven ze je gouden bergen. We straks rijden op een roestige fiets. Maar kunt u dat eventjes, he, met betrekking tot op de kermis, wat denkt u voor dingen dan die er niet goed gaan? Nou, ik denk dat je gewoon zo'n hele kermis in het centrum niet mag plaatsen. Want uh, er werd al gesproken van een verkeersgouden, 13 jaar geleden. Het verkeer is aangetrokken en dan ga je toch weer zoiets proberen. Plus dat het aantal geparkeerde auto's in Zandvoort toeneemt... en je gaat parkeerplaatsen weghalen. Maar zegt u nou eigenlijk... in Zandvoort kan helemaal geen kermis plaatsvinden... of zegt u het moet elders? Ik denk dat er gewoon geen behoefte aan is. We hebben al weinig vertier... en als je dit soort goedkope vertier hierin gaat plaatsen... dan wordt het nog een goedkopere badplaats... en hij wordt al zo goedkoop. Ja, maar de kermis vindt onder andere plaatsen... als het Tropicana Festival ook plaatsvindt. De hele middenstand heeft er ook belang bij. Dat vindt u uh, niet zo belangrijk? De middenstand heeft, heeft die belang bij de dus ik denk dat niet. En, en, en, en dat, uh, volgens mij speelt hier alleen maar één rol en dat is die ton binnenkrijgen. Om de gaten op te vullen die, de, blunders gemaakt, die de, de, de, de gemeente blunders gemaakt, financiële blunders. Budgetbeheersing hebben ze totaal niet. Dus dan denken ze, nou die ton hebben we ook weer binnen. En uh, ja, daar, daar is men alleen maar mee bezig. Geld binnen zien te krijgen, men haalt het met emmertjes binnen en men gooit het er met bakken uit. Maar een beetje een naïeve vraag: als u nou de keuze hebt, ik noem maar wat, hè, als u iets kunt verkopen voor 100 gulden of voor 500, dan kiest u toch ook voor het laatste of niet? Uh, je moet eerst overwegen waar, waar je mee bezig bent en, en, en ik denk dat er hier helemaal niet gebeurd is. Het is zuiver, men speculeert alleen maar op die ton. En als je dan nog eens een burgemeester vraagt wat voor garanties heb je van die meneer Drent, dan heeft hij die totaal niet. Meneer Drent loopt alleen te beweren. Ja hoor, meneer Drent is een kermisexploitant, Ja. Oh ja, sorry. Uh, die meneer Drent loopt te beweren dat hij een overschrijving hebt. Maar die heeft al vandaag, om één uur, heeft hij al 50% binnen van de inschrijvingen. En de gemeente die heeft nog helemaal niets. En ik vind dat slecht zaken doen. Je zou minstens de helft vooruit moeten hebben door middel van een bankgarantie. En uh, als meneer Drent zich strak terugtrekt, dan hebben wij uh, hoorzittingen gehad en een hoop werk gedaan. En de gemeente heeft een hoop gezeur aangehoord. En dan gaat het uh, gewoon als rook op. En dat vind ik... Uh, Zakelijk gezien heel slecht. Nou, de burgemeester van Heide wel dat ze garantie hebben. Hè? Anders krijgen ze nog 75.000 gulden, heb ik in elk geval begrepen. Um, mevrouw Westlo, vindt u het wel belangrijk dat de kermis er komt? Of maakt het u niet uit? Nou ja, ik belangrijk. Ik vind het best wel goed als, de, als er de kermis komt op Zandvoort. En in het verleden is hij ook daar op die plaats wel gehouden. En ja, ik moet zeggen, ik heb dat erg gezellig gevonden. Maar het is voor mij natuurlijk aan één kant makkelijk, want ik woon er niet. Dus ik uh, ga vanuit mijn woning gezellig naar de kermis en ik heb een leuke middag of een leuke avond. Dat is heel wat anders dan de mensen die er wonen. Nou kijk, op die voorlichtingsavond die er van de week was, waren er verschillende bewoners. En dan denk ik van ja, kijk als een meneer zegt van ik woon daar. En uh, 13 jaar geleden toen die kermis er was, stond er een, een heel groot aggregaat die op diesel ging. Nou, ik had daar stankoverlast van en de herrie enzovoort. Dan denk ik, ja inderdaad, dat is natuurlijk heel vervelend als je daar dan woont. Nou, die vraag heeft die meneer gesteld en die kreeg als antwoord van, daar wordt nu niet meer mee gewerkt op zijn kermis. Het gaat of met elektra of er is een centrale aggregaat. die wordt op een andere plek neergezet. Dan denk ik, ja, dat zijn verbeteringen die 13 jaar geleden waarschijnlijk niet waren. Nou, dat vind ik uh, zaken, dus ik van, dat is een overlast voor buurtbewoners. Kun je die oplossen? Nou, in dit geval, deze vraag was er dan wel. Waar ook uh, natuurlijk vragen zoals als uh, dat er toch uh, overal gekotst wordt... Uh, dat, dat mensen overal uh, op de hoek of tegen de tuin staan te pissen. Nou, dat vind ik overlast. En ik moet zeggen, wat ik niet met meneer Boon eens ben... dat is ja, over die ton doorgaan. Want dan denk ik van, ja, dat is een zaak van de gemeente. Uh, die avond is belegd van bewoners. Wat zijn jullie problemen als die kermis daar komt? Wat is er voor overlast? Uh, hoe kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen? Nou, een aantal dingen denk ik dat die op te lossen zijn... Uh, zullen misschien ook, je zal het nooit helemaal krijgen. En dan denk ik bijvoorbeeld met name aan parkeren. Uh, of, ze dat, of ze dat helemaal op kunnen lossen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze er hard mee bezig zijn. Maar ik denk van, nou, dat zijn dingen, daar moet over gesproken worden. Maar of Sanford uh, die binnenkrijgt, ja, ik ben ervan overtuigd. Kijk, die kermisexploitanten, die willen daar staan op die plek. Voor hun is dat belangrijk. En ze zullen dat ook in de komende jaren willen. Dus ik ben daarvan overtuigd dat het binnenkomt. Daar heb ik geen problemen mee. Die kermis Egon, dat is een, een besluit, hè, in principe, toch? Dat is een collegebesluit, dus ook een collegebevoegdheid om daarover te beslissen. Dus in, in feite, eh, ondanks de zouden er nog onoverkomelijke bezwaren, ja ik weet niet wat, maar onoverkomelijke bezwaren komen. Dan nog gaat het in principe door hè? Nou dat zou ik niet durven zeggen, want dan zou het college zich eh, zeg maar schuldig maken aan onbehoorlijk bestuur. En mede, kijk dat hebben we ook tijdens de voorlichtingsavond is dat heel duidelijk gezegd. Het besluit is in principe genomen. Maar deze voorlichtingsavond en wat daarop volgt nog, is specifiek bedoeld om, en dat zei mevrouw van Westerlo ook al, we nemen het besluit, maar hè, door bewoners en andere belang, belanghebbenden kunnen bezwaren naar voren komen over bepaalde zaken. Hoe gaan we die concreet oplossen, zodat het besluit op een zo goed mogelijke manier ook uitvoering krijgt? En... Maar kun jij een voorbeeld noemen van een onoverkomelijk bezwaar... wat dan uiteindelijk uh, consequenties zou kunnen hebben dat het niet zou doorgaan? Kun je daar... Kun je daar kan, ja, ik kan me daar zo moeilijk iets bij voorstellen. Wat, hoe erg moet het dan zijn? Nou, wat dat betreft, uh, kom, dan zou je kunnen zeggen van... als we het geld van, uh, van de als expertant niet krijgen, dan gaat het niet door. Want ik snap die vraag van meneer Boon ook niet helemaal. Want op het moment dat... Uh de gemeente het geld niet krijgt, overigens is het dus, dat heeft de burgemeester ook verteld, vastgelegd dat bij het niet doorgaan enzovoorts er toch een garantie is dat er een bepaald bedrag wordt gestort. Het is gewoon een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de kermisorganisator. En uh, dat is, uh, daar is niets zakelijks aan vreemd, om het maar zo te zeggen. Dus als het op financieel gebied niet rond zou komen, dan zou dat een reden zijn om alsnog het, het, het hele gebeuren af te blazen. Ja, want de andere bezwaren die er kunnen zijn... en één daarvan is natuurlijk een heel belangrijke... het parkeerprobleem. Daarvoor hebben we nu ten opzichte van een aantal jaren geleden... een aantal mogelijkheden in ons achterzak, noem het maar even zo... om dat probleem zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Denk maar, dat is ook tijdens de vorige avond aan de orde geweest... Het, ik noem het maar even verkeerscirculatieplan... wat er tijdens de All American Day werd gehanteerd. Dat heeft ten opzichte van het jaar daarvoor perfect gewerkt. Een zelfde soort opzet... Van verkeersregulering pas, gaan we nu weer toepassen. Plus het feit dat er met de NZH afspraken gemaakt zijn. zodat de busbaan bij de niet-marktdagen in ieder geval. voor de bewoners uh, uh, gebruikt kunnen worden als parkeerruimte. Daar moeten we nog een invulling aan geven. of dat dan met een pasje gaat of op een andere manier. He, dat is een detail wat nog uitgewerkt moet worden. Maar het gemeentebestuur heeft zich verplicht. om te zorgen dat daar een oplossing voor komt. En dan komt die er ook. Want dat was ook een van uw bezwaren, hè, meneer Baum. Bon? En dan zegt u van ja, ik heb nog geen garanties. Dat is zo, want het plan is nog niet uitgewerkt. Hè? Maar op zich de intentie, is die voor u voldoende? Dat moeten we gewoon maar afwachten hoe dat allemaal werkt. De gemeente, die, die, die komt zoveel afspraken niet na. Als ik een jaar of tien terug ga, ik woonde toen in het centrum. En toen was mijn huis bereikbaar met een, door het middel van een heel klein straatje. Ik heb daar vier jaar gevochten. als ik daar niet bij kon komen bij mijn huis. want er zat een garage bij, daar wil je je auto graag in zetten. om daar auto's weg te halen. Daar is vier jaar lang niet op gereageerd. En na vier jaar werkte in één de wegsleepregeling wel. En de eerste auto die in de takel zing was mijn eigen auto. En dat heb 273 gulden gekost. Dus daar ben ik nog steeds kwaad om. Ik kan me een beetje voorstellen. Maar neem nou die American Day. Um, dat is goed gegaan, he? zoals uh, meneer Snelders zegt. En stel, het zou nou zo'n beetje op dezelfde manier gaan. Denkt u dan van, nou, nah, dan valt het nog mee? Nou, ik denk dat we het gewoon maar af moeten wachten hoe dat allemaal gaat lopen en uh, we krijgen... Ja, ja, maar nogmaals, als die intentie er is, zegt u dan van, nou, dan heb ik iets meer vertrouwen in. Want eigenlijk he, spreekt u uit van, nou, ik moet, ik moet het allemaal nog zien. Maar als het hetzelfde zou zijn als de American Day, vertrouwt u het dan wel? Dan kunnen we het experimenteren. Maar ik wil eerst die, die avond afwachten die we nog met de politie krijgen. Hoe ze dat, of dat uh, parkeerprobleem gaan oplossen. En daarna dan gaan we wel weer eens verder. Maar ik wil eerst kijken wat voor oplossing daaruit komt. En dan uh, nou, zien we wel. En als dat niet lukt, als ik daar niet tevreden uitkom, dan neem ik daar geen genoegen mee. Omdat in mijn huur die ik betaal zit een parkeer recht in verweven. Ik betaal er een, betrag, een bedrag per maand voor. En daar blijf ik bij. Maar wat gaat u dan doen? Dan ga ik overwegen om naar Den Haag te gaan, naar de Raad van State... of uh, welke instantie er ook van mogelijk mag zijn, want ik accepteer dit niet zonder meer. Ja, wat moet je dan doen, Egon? Naar de Raad van State? Uh, op het moment dat... Uh, kijk, het is nu zo. De beslissing die er nu genomen is, dat, die heet, zoals dat heet, uh, niet Aroubabel. Daar is geen beroep op mogelijk. Op het moment dat de vergunning afgegeven wordt, die wordt gepubliceerd door de gemeente, dan heeft iedereen het recht om binnen 30 dagen een bezwaarschrift in te dienen. Uh, en dat, gaat, dat kan dus inderdaad uh, gepaard gaan met een verzoek aan de Raad van State tot schorsing van het besluit, van de besluit tot vergunningverlening. Het is dan aan de Raad van State om te beslissen of er zwaarwegende argumenten genoeg zijn om überhaupt te schorsen of eventueel op de beslissing terug te laten komen. En in dat rechtsstaat, uh, wat dat betreft leven we gelukkig in die rechtsstaat, dat die rechtszekerheid ook voor meneer Boom geboden is. Denk je, ik weet dat is moeilijk voor jou te zeggen hoor, maar eh, probeer het in elk geval. Denk je als meneer Bono aankomt hè, met stevig voor? Het lukt helemaal niet hè, die parkeerproblematiek. Niemand kan zijn auto kwijt, laten we het allemaal even heel erg stellen. Denk je dan dat de Raad van State zegt, nou dat is een ernstig bezwaar? Nou, dat is een beetje moeilijk te bepalen, omdat je natuurlijk, het, dit gaat allemaal vooraf aan het feit dat de kermist überhaupt is. Uh, dus dat kan je niet beoordelen. Je kan niet beoordelen voordat de kermist er is geweest of het parkeerprobleem is opgelost. Wat, En dat is weer ook door de burgemeester, ook tijdens de voorlichtingsavond uh, toegezegd. Op het moment dat de kermis afgelopen is, hè, als we het gehad hebben, gaan we de boel evalueren, natuurlijk ook weer met... Ja, ja, Egon, dat snap ik daarna ja, ook veel. Maar om meneer Boon, voor meneer Boon geldt natuurlijk van nou, welke, welke wegen heb je dan nog hè, om eventueel beroep aan te tekenen? En wat neemt de Raad van State echt als serieus? Hè? Wel, welk argument moet je dan hebben? Is dan een parkeerargument, om het zo maar te noemen, is dat voldoende? Dat zou kunnen, maar ik ben, ik ben geen lid van de Raad van State en ik ben ook geen jurist, dus ik kan dat uh, niet... Uh, maar je hebt natuurlijk wel een beetje ervaringen. Uh, elk, elk onderdeel kan aanleiding zijn voor welke rechter dan ook, dus ook voor, voor de Raad van State... om te beslissen dat de beslissing die de gemeente genomen heeft niet terecht is. En dus schorsen ze de beslissing. Maar het gaat natuurlijk om de zwaarte van... Uh, die uh, afweging. En die kan ik echt niet beoordelen. Het kan zijn dat de Raad van State zegt, nou meneer heeft gelijk. Parkeren is zo'n zwaarwegend probleem in dit geval. En de oplossing die de gemeenteraad aandraagt, is dermate uh, minimaal dat dat verschil te groot is. En dus uh, uh, geef ik meneer Boon gelijk. Maar aan de andere kant kunnen ze ook zeggen van... gezien het feit dat de gemeente alle mogelijke maatregelen heeft genomen... om tot een oplossing te komen, is het niet zo zwaarwegend. En dus uh, geeft meneer Boon geen gelijk. Maar nogmaals, dat uh, is koffiedik kijken, want ik uh, zit niet in de Raad van State. Nee, dat is wel jammer Egon. Anders hadden we inderdaad een uitspraak kunnen ontlokken. Maar goed, in elk geval hebben we een beeld gekregen. Uh, meneer Boon, stel, uh, u gaat in beroep. Namens hoeveel mensen doet u dat dan? Nou ja, het is natuurlijk dan belangrijk om de hele buurt mee te krijgen. En er zullen altijd wel uh, twijfelgevallen tussen zijn. Want bijvoorbeeld mijn zuster die woont naast me, die zegt ik vind het wel gezellig. Ja, hoeveel procent van de direct omwonenden denkt u dat het met u eens is? Ik denk toch wel een 80 procent. Ik denk wel dat ik daaraan kom als het nodig is. En dan ga ik daarna met mijn advocaat in de weer als het uh, nodig is hoe we dat verder uit gaan zoeken. En, en hoeveel, nou zegt u 80 procent, van hoeveel mensen? Ja, hoeveel mensen zal dat zijn? Ik denk toch wel een 120. En terwijl je nog die uh, woonerf hebt, Koningsstraat, uh, Kanaalweg, Willemstraat, want die parkeren hun auto's ook op dat Zwarte Vel. Dus ik denk dat het toch wel 200, 250 worden. Wat ik me dan uh, een afvraag is, de informatieavond is geweest, toen was er een man of 15, hè? ongeveer. Uh, komt dat omdat die allemaal dachten van nou meneer Boon vertegenwoordigt mij wel, dus ik hoef niet te gaan? Nou, misschien hebben ze die indruk wel gekregen omdat ik toen de tijd met dat flatgebouw ook nogal in de weer was. En de mensen worden natuurlijk een beetje zat. Hè. Iedere keer dat protest, vorige keer was het uh, over die, die flat op dat veld en nou weer de, uh, die kermis. Ja, het begint een beetje een vervelende zaak te worden, een beetje eentonig en de mensen worden het een beetje zat. Denkt u ook dat dat de oorzaak is, mevrouw Westerlo, dat er niet zo heel veel mensen aanwezig waren? Nou nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat er best wel mensen zijn, zoals meneer Boon, die de kermis liever niet zien. Ik denk dat er ook een aantal is die dat wel goed vinden. Ook de overlast die er is, maar die ze dan nemen voor die negen dagen. Dus ik zie nog niet dat 80% niet wil dat die kermis daar komt. Want dan had ik zeker op de informatieavond meer mensen verwacht, waar ze toch hun klachten. En ja, kijk, meneer Bonus is wel uh, erg negatief van, ja, tien jaar geleden zus en, enzovoort. Maar we kunnen toch duidelijk uh, een verbetering zien. Ik zal niet zeggen dat het allemaal helemaal goed al gaat, maar duidelijk een verbetering zien van hoe de gemeente met de burgers omgaat. Uh, tien jaar geleden was er waarschijnlijk geen informatieavond om hierover te praten. Werd door het college beslist, we houden daar die kermis. Nu is er een informatieavond. Ik moet zeggen, ik vond dat er op uh, een goede manier geluisterd werd naar de klachten van uh, de bewoners. Uh, zowel door de gemeente als door uh, meneer Drent, de kermisexploitant. Dus een aantal dingen zoals bijvoorbeeld ja, geluidoverlast. Kijk, als daar 10 uh, of 12 van die tenten staan en je hoort 12 verschillende nummers en je woont daar, dan word je stapel gek. Nou, meneer Drent zegt dan van nee, er is nu één centraal punt. Er wordt één plaat gedraaid op dat moment en dat is centraal te regelen. Dat zijn een aantal verbeteringen. En ik denk natuurlijk, die kermisexploitanten, die zitten denk ik in elke gemeente. Willen ze zo liefst, willen ze graag in een centrum. Dus die problemen die ze hier tegenkomen, komen ze overal tegen. Dus het is natuurlijk ook voor aan hun om steeds meer dingen te verbeteren. En ik denk ook dat het gebeurt dat daar nog niet alles mee opgelost is. Maar ik denk geluidoverlast, dat dat stukken beter is als dan 13 jaar geleden. Toen allemaal verschillende plaatjes en dat het knalhard ging. Uh... Kortom, technische mogelijkheden zijn natuurlijk wat vergroot. Nou, of dat allemaal voldoende is voor meneer Boon en voor al die mensen die het niet eens zijn met het besluit... Dat volgen we. Zowel meneer Boon als Egon van Wistlo graag hebben we uitgenodigd als de vergunning gepubliceerd is. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Misschien ben jij tegen die tijd wel gekozen, zeg, in de Raad van State. Kan dat, Egon? Uh, nee, daar kan je niet in gekozen worden. Daar word je in benoemd. Ja, nou zou dat lukken, denk je? Uh, ik ben het niet van plan. En nogmaals, ik ben geen jurist, dus ik heb niet de juiste kwalificaties. Ik blijf liever hier uh, nog een paar jaar voorlichter. Dan hebben jullie ook wat meer aan me, denk ik. Fantastisch. Um, jouw Vrouw, veel beterschap gewend. Mevrouw van Westerloot tot ziens. Meneer Boon ook. Uh, hartelijk dank. En uh, ja, ik hoop dat u ons ook op de hoogte houdt van wat u bezighoudt en uh, uw medebewoners. Dank u wel. Nou, ik ga er niet voor wakker liggen. Zandvoortse Zaken. Hey Ronnie, mijn Ronnie. Ik had papa beloofd.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 De en gaan we naar het reuzenland Oh, de kennis daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuzenland werd jij een zoen Hé hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang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 Om, euh, nou, waarom zou ik het wel doen? Nou, maar ja, omdat, uh, kijk, het is toch een kopstuk hè, van een politieke partij hier in Zandvoort. En op het moment dat iemand natuurlijk zomaar weg is, omdat, hè, ja, dan willen mensen natuurlijk toch weten waarom. Het is een hele goede vraag van u. En uh, nu het toch bekend is, zal ik het vertellen waarom. Het is uh, heel eenvoudig. Uh, ik was het gewoon niet eens met het beleid van mijn wethouder, en uh, daaraan verbonden.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 Nou, ik denk dat het overal gebeurt. Uh, zelfs in, in grote steden gebeurt het. Waarom zou het dan in Zandvoort niet gebeuren? Zandvoort is een gewone gemeente, net zoals uh, elke andere gemeente. Dus, uh... ja, nou, er is hier bijvoorbeeld vorige week gezegd, nou wil ik nu, niet dingen in de mond leggen, hè, maar ik, ik citeer maar even wat er vorige week is gezegd. Van ja, De politiek van Zandvoort heeft soms de neiging om uh, met de neus allemaal dezelfde kant op te staan. En voor sommige mensen kan dat belemmerend werken, kan ik me voorstellen. Want als ik als enige met mijn neus naar links sta en de rest naar rechts, hè, dan wordt het voor mij natuurlijk een beetje lastig. Nou, ik, uh, ik zie dat niet zo hoor. antwoord is een uh, normale gemeente, net zoals elke andere gemeente. Dus uh, mijn antwoord is nee daarop. Stel, u was nu nog partijvoorzitter geweest. Stel. En het was nu 92, uh, bedoel 94, neem ik mouwelijk, het jaar van de verkiezingen. Had u dan voor Kasper van der Lijst afgehaald? Ja, daar kan ik zelf niet alleen over beslissen. Dat is een uh, kwestie van het bestuur wat dan zit. Maar u persoonlijk? Nou, misschien had ik dat wel gedaan, ja. Ho hoe kijkt u naar de toekomst van de VVD? En landelijk gaat het niet zo heel erg goed, hè, om het zo maar te zeggen. Hoe denkt u dat in 1994 de VVD eruit komt? Qua aantal zetels bijvoorbeeld. Nou, landelijk in ieder geval goed. Ik denk dat, uh, ik denk dat de VVD uh, uh, landelijk gezien... Goede politiek voert, zeer duidelijk. En in Zandvoort, ja, dat hangt er vanaf hoe wat er in de komende twee jaar nog gaat gebeuren. Maar als het zo blijft, dan denk ik toch dat de VVD stemmen zal verliezen. Vooral dus in het zuidelijk gedeelte van Zandvoort en in, de, in Bentveld. Nu bent u geen partijvoorzitter meer. En dan kunt u natuurlijk van de zijlijn kunt u natuurlijk naar de situatie kijken. En wat zegt u dan van nou. Wat voor maatregelen zou eigenlijk de VVD moeten nemen? Of welke beleidslijn. om toch weer te zorgen dat de burger denkt. hé, hey, die VVD heeft wel goede ideeën. Nou, ik denk dat men dan toch op bepaalde zaken. zal moeten terugkomen. Als? Als het uh, wegenstructuurplan. Uh, dat zal men moeten veranderen. En uh, ik, vind het, ik zou het heel spijtig vinden. als zeg maar. Uh, de Kort van de Lindenstraat en de Frans Zwaanstraat. dat daar uh, grote veranderingen zouden komen. Dat men daar de duinen zal gaan afgraven om daar een bredere weg te maken. En het verkeer te leiden langs deze weg naar de Marestraat toe. Ik denk dat het een heel verkeerde zaak is. Maar stel, daar zouden ze terugkomen en een andere oplossing voor hebben. Zou dat dan het enige zijn? Uh, nou, ik heb eigenlijk maar drie punten genoemd. Dus ik ben eigenlijk in Wezen maar om drie punten weggegaan. Die drie punten zouden ze dat moeten veranderen. Aan wie denkt u uh, dat, die, uh, dat het stemmenverlies, uh, of naar, wie, naar welke partij die stemmen zouden gaan die eventueel de VVD zou verliezen? Nou, ik vind dat dat is een, uh, dat is een makkelijke vraag waar heel moeilijk een antwoord op te geven is. Want uh, ik denk dat uh, geen, elke, geen enkele politieke partij in Zandvoort op dit punt duidelijk is. En laten ze dat maar eens doen. Zou de VVD dan het voortouw in kunnen nemen, dat zegt u eigenlijk? Ja, dan kan de VVD, met name dus de fractie, moet daar het voortouw in nemen. Maar de andere partijen zijn ook niet duidelijk, wat ik al zei. Uh, wat ik me afvraag is, reageert burgemeester Van der Heijden nog op het feit dat u uh, was vertrokken of niet? Of, of uh, er gebeurt daar verder niks op dat front? Ja, ik weet het niet. Nou, op dat front uh, gebeurt niets, want uh, ik weet niet of de heer Van der Heijden weet dat ik, weg, uh, dat ik vertrokken ben. Maar ik heb niets van hem gehoord en dat had ik ook niet verwacht. Wat u betreft had er ook niet een afscheidsfeestje georganiseerd over te worden. Zeker niet waarom, begrijp ik al. Nee, ik vind een feestje was beslist niet op zijn plaats. Beslist niet. Bent u nog wel lid van de VVD? Dat is een hele goede vraag. Ik ben ook geen lid meer. Dus uh, ik sta helemaal frank en vrij. Inderdaad aan de zijlijn. En ik kan doen en laten wat ik wil. Ook geen lid van de andere partij uh, geworden? Nee, dat, uh, dat moet je niet doen. Uh, dat wil niet zeggen dat ik misschien lid van de VVD word. Voorlopig niet. Ik heb er genoeg van. Nou meneer Groeveru, ik wens u uh, ja, heel veel succes ook. Ik hoop dat, uh, want kijk, mensen die langs de zijlijn staan, die kunnen vaak heel helder naar dingen kijken. Dus uh, als wij weer uh, in politieke verwikkelingen zitten, waar we niet alles van begrijpen, dan mogen we vast nog wel een beroep op u doen. Ja, dat mag u uh, zeker. En bedankt voor het prettige interview. Ja, en u, ondanks het feit dat ik u natuurlijk niet zo goed ken, maar u bedankt in elk geval voor uw inzet de afgelopen jaren. Laten wij dat in elk geval doen dan, namens de inwoners van Zandvoort. Dank u wel. Hartelijk dank en ik wens jullie veel succes met jullie programma. Als de noordenwind weergeert...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 Op het IJs, op het IJs, op het ijs, landse IJs. De baan op en neer met de wind om je kop. Een tintelend gezicht en een vuurrooie mop. Op de schaats door een wit paradijs. Op het IJs, op het IJs.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 met een kopje chocola, in een tentje kop na kop. Drinken zij de huishuur op, strompelen daar naar de tram, Zingend met een bronchitis stem. O, betaals, O, het O, betaals, O, de baan op en neer, een mens, de wind om je hoofd, Een tintelend gezicht en een vuurrooie mond. Op de baan door een wit paradijs, op het ijs, op het ijs. Every time I look in. I see love you know that money just can't buy One book from you I drift away I pray that you are here to stay Anything you want, you got it Got it. anything at all, you got it, baby, every time I hold you, I begin to understand, everything about you tells me I'm your man, I live, I'd like to be with you No one can do Zondag dus is er een ecumenische dienst. Om 10 uur begint dat in de Agatha-kerk. Meneer Hilbers is aanwezig om ons daar iets over te vertellen. En uh, in welke hoedanigheid, dat vertelt hij zelf. Goedemorgen meneer Hilbers. Goedemorgen. Ik uh, was in de tijd lid van het progibestuur van de Agatha-kerk. En ik ben dus als zodanig uh, gekozen of afgevaardigde naar de lokale raad van kerken... En via de lokale raad van kerken maak ik deel uit van de programmaraad van, uh, van deze omroep. Dus daar ligt een beetje de link eigenlijk. Precies, dus je weet overal van. <laughs> Bijna overal. Wat is nu eigenlijk de doelstelling van ecumenische diensten? Het is sowieso euh, om te proberen een, een stuk eenheid in gedachten naar voren te brengen. Eh, mede door die eenheid, eh, laat ik zeggen, het, het hele denkpatroon van mensen wat te verbeteren. En het is, eh, het is zeker geen nieuwe zaak, want je gaat eh, terug naar een, eh, een vrij lange tijd geleden al, hoor. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van nou, elke uh, religieuze richting kan daar zelf aandacht aan besteden. En dan hoef je niet met z'n allen rond de tafel te zitten. Wat is de meerwaarde daarvan? Samen sterk, zoiets? Uh, um, Eén, dat is ja, duidelijk wel. En uh, kijk, uh, het is zo dat, dat vele kerken, daar moeten we niet aan voorbij gaan, vele kerken beleiden gewoon dezelfde God. En, en, en het is, het is deze, dit centrale punt wat ons bindt. En het is, uh, verscheidenheid is alleen maar jammer. En om te kijken van waar vind je elkaar en, en hoe kom je weer tot elkaar. Dat is uh, dé grote gedachte om te zeggen, well, laten we daarvoor bieden. En vandaar deze week van de gebed voor de eenheid. Deze week zoals u het zegt, de week van het gebed van de eenheid. Um, daarop aansluitend een beetje naar de toekomst gericht. Denkt u dat over, laten we zeggen, 50 jaar, uh, de verschillende kerken niet meer bestaan... en eigenlijk alleen maar wat wij nu noemen, ecumenische diensten zijn, of niet? Mm, uh, ja, koffie die kijken noem je zo, ook zoiets. Maar ik denk het niet. Ik denk dat uh, de verscheidenheid die er zo diep in zit en die al zo lang is... En zich zo duidelijk manifesteert dat hij naar mijn mening zeker niet met 50 jaar opgeheven zal zijn dat er grote veranderingen zich eventueel kunnen voordoen, ja dat zou kunnen zijn ik denk dat je dat moet zien in het licht van de totale geschiedenis en hoe is het hoe was de tendens in de, in de middeleeuwen en wat hebben we in een periode daarna gehad? En, uh... Ja, het is nu een hele ontkerkelijking hè? nog steeds aan de gang. Ja, want die ecumenische dienst morgen, hoeveel mensen verwacht u nou ongeveer? Ik... Uh... De kerk die, die biedt plaats aan 500 mensen en er zullen er zeker een 400 zullen er komen. En het is, het is uitermate plezierig dat je in de Agadha-kerk, net zo goed als in de hervormde kerk, waar ruim plaats is, dat deze vieringen, deze diensten, altijd toch zeer goed bezocht worden. Is het nu met name nog wel iets van de oudere generatie? Uh, het is zo dat het, het veelal de oude generatie is die komt. Want als je het over het, het woord ontkerklinking hebt. Ja, dat is een uitgemaakte zaak dat deze zich het, het meest helaas manifesteert bij de jongeren. Dus het, het zijn veelal de ouderen die komen, maar. toch. Er zijn, ja, er zijn natuurlijk ook wel tendensen dat, dat jongeren daar aanwezig zijn. Duidelijk wel. Nou, we zijn benieuwd hè, morgen. Morgen is het, het thema, is, is, een thema is in elk geval gekozen ook vanwege deze week van het gebed van de eenheid. Het thema morgen is macht. Um, nou, lijkt dat een beetje tegengesteld, hè? gebed van de eenheid en macht. Was dat ook de bedoeling? Nee, nee, nee. nee het is zo dat uh, met name... Het, uh, men wil zich duidelijk uh, aansluiten bij de, bij de tijd waarin wij leven. En uh, wat is op dit moment een, een, een, een aangelegenheid die, die, die voor op de voorpagina staat, dat is uh, Europa 1. En in het kader daarvan is dus de gedachte geweest van, uh, kunnen wij wellicht uh, met Europa uh, wat zich één macht Gaat vormen. Uh, waar is de plaats uh, van en ieder. Hoe komen wij daar samen? Wat, uh, gaat, uh, wat gaat zich daar ontwikkelen? En is, uh, is met name uh, gaat het de goede kant op? Ja, want u spreekt in uw uh, brochure daarover en in uw blad, dat er tegengestelde machten zijn. Kunt u daar voorbeelden van noemen? Um... Nou, dat heb ik niet zo... Ja, ik schrijf dat niet, maar ik heb dat ook niet zo paraat uh, bij me. Maar uh, het is zo dat als men het heeft over uh, het, uh, het nationalisme... Nou, op zich vind ik persoonlijk dat geen, geen, uh, geen slechte zaak. Dat mag, dat is legaal. En, en je kunt je daar met alle... Met alle uh, met alle energie kan je je daarop werpen. Dat is natuurlijk zo. Maar uh, wanneer het daarbij dan nog eens een keer gemanifesteerd moet... dat dan ook het racisme uh, zich uh, begint te manifesteren. Die zegt van... Uh, ja, Lars, we willen wel uh, ons eigen clubje blijven... maar duidelijk geen anderen erbij. Nou, dat vind ik dan een verkeerde aanpak van nationalisme. Precies. En dat is inderdaad een tegengestelde macht dat dan is. ook, hè? ja. ja. ja. Um, er is ook een kindernevendienst uh, morgen. Is daar ook het thema macht of is dat, dat toch is wat uh, te kinders, hoog gegrepen? Nee, dat is, dat is niet uh, vrijgegeven. Men uh, gaat daar uh, met, uh, met de kinderen uh, gaat men dus uh, samen apart. Men probeert een beetje op het thema in te haken. En men doet dat heel speels. Uh, het zijn met plak, met kleurwerk, met luisteren of met, met, met het kijken naar mooie plaatjes en zo. En, Zoals het ook hoort met kinderen. Ja. Morgen dus om 10 uur Agatha Kerk, de Ecumenische Dienst. En het begint om 10 uur. Um, iedereen is er dus van harte uitgenodigd. Um, niet alleen de ouderen, maar dus ook de jongeren. Dank u wel, meneer Hilvers. Goedemorgen en het allerbeste. Tierra guardano passare i treni, le strade Deserte di Tosè Da una casa lontana Tua madre mi vede Si ricorda di me Le mia vita E ritorna voglia di abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari in una vecchia miniera distese di sale non e un ricordo di me desimo e per un istante ritorna Vorige week hebben we het gehad over de autosportvereniging Zandervoerde. Meneer Vink was toen aanwezig. En hij beloofde ons vandaag weer aanwezig te zijn... om ons de afloop van de flintermanrit te vertellen. En hij is hier dan ook gekomen heel huids. Goedemorgen, meneer Vink. Goedemorgen. Hoe is het uh, afgelopen zaterdag gegaan met de rit? Nou, ik weet niet of we het aan jullie gelegen hebben, maar het was bijzonder druk. Wij uh, scoorden zeer hoog sinds jaren. Dus uh, misschien bij hiervoor danken. Ja, hoeveel deelnemers waren er voor die 25 kilometer lange rit? Nou, wij praten dan uh, over teams natuurlijk uiteraard. Hè, want uh, er zitten er twee mensen in en uh, soms wat meer. Maar we hadden een clubje toch van een mannetje of 40. En dat is zeer gezellig dan. Is het toen nog wel gelukt, want het parcours is dus niet zo heel erg lang. En rijdt iedereen dan achter elkaar aan en hoef je dan niet meer op te letten of werkt het zo niet? Nee, zo werkt het niet. Ten eerste begin je dus te starten met een aantal minuten tussentijd. Zodat je elkaar niet in de weg loopt, want dat zou natuurlijk één grote optocht worden. Dat is niet leuk. Het is ook zo dat als het nog groter zou worden, wij waarschijnlijk problemen krijgen. Omdat je dan ja, te veel auto's op de weg krijgt. En dan moeten wat andere maatregelen genomen worden. Maar dat passen we dan wel aan. U hoort het zo, hè? meneer Zandervoer, het programma wordt goed beluisterd. Um, kunt u nog iets vertellen van het parcours van afgelopen zaterdag? Het was door Zandvoort, maar zo'n beetje globaal was het een rondje of een soort acht? Uh, dat moet u voorstellen als kris-kras. Daar is, uh, is echt geen maat aan te geven, dat is, uh, u zult het echt een keer mee moeten, want uh, wij hebben al begrepen, u snapt er weinig van. Dankjewel meneer Vink. Dan wil ik toch nog wel even weten wat de valkuilen waren. Kunt u een aantal voorbeelden daarvan noemen, waar mensen toch wel regelmatig de mist in gingen? Nou het probleem is, kijk, nogmaals ik haal het aan, u begrijpt er weinig van, dat was dus eigenlijk positief voor ons. Want dat blijkt dus dat de mensen er weinig van weten van onze hele sport. Wij gaan ook proberen. Om daar wat verandering in te brengen. En misschien dat u jullie daarmee willen helpen. He? Ja, ik wil wel graag zoiets meemaken, meneer Vink. Of ik ooit aankomen, is een tweede. Maar, maar wat ik van de vorige keer nog begrepen heb, worden er soms dermate aanwijzingen gegeven die niet makkelijk zijn. Hè? Um, kunt u een aantal van die aanwijzingen noemen van afgelopen zaterdag. Waarvan u zegt van nou, daar hebben mensen inderdaad moeite mee gehad. Nou, ik zal proberen er eentje uit te lichten. Uh, dat komt. Uh, je bent met reglementen ben gebonden. Nou, dan moet u er wat van af weten. Dat is dus. Nou, dan begin ik dus op een gegeven moment te stellen. Ik had dus een val. Hadden we. Dan moet u weten. Aanhoudend, stond in het bijzonder reglement, is minimaal twee keer een richtingsverandering. CQ links, CQ rechts. Dat is een basis. Dan moet u weten dat in een opdracht een oriënteringspunt. Als ik begrijp wat ik daarmee bedoel. niet de twee keer gebruikt mag worden. Nou, Waarom niet? Dat is een regel. Dat is een regel. Dat is hetzelfde als de achteruit. Eh, dat maakt verder niet uit is gewoon een regel. Goed. Dan gaat u rijden. Ik u de opdracht aanhoudend eerste weg links. Dat houdt in dat u dus twee keer links af moet gaan. Nou. Komt u dus op een pleintje. En u zou aanhoudend doen. Dan komt u op een gegeven moment weer op hetzelfde hoekpunt uit. Die u niet mag gebruiken. Dan gaat u dus naar de volgende weg zoeken. Dus u rijdt rechtdoor. Nou. Als u zich dan kunt voorstellen dat die cirkel steeds groter wordt. Dan kun je dus eigenlijk kilometers rijden. Op één opdracht. Zonder dat er verder wat gebeurt. Nu is de kunst om voor de uitzetter om daar dus wat leuks in te creëren. Zo hadden we dus de uitzetter in dit geval gecreëerd: Aanhoudend Eerste Weg Links. En dan op zoek gaan naar de tekst Daihatsu. Wij hadden een, een, een dealer en dat was een garagebedrijf Flinteman in Bentveld. Ja, dank u wel, meneer Vink. Volgende weer. Ja? Goed, zal hem niet gebruiken. En, en nou, dan ga je dus op zoek naar die tekst: hè? de bewuste tekst van een bepaald automerk. Nou, dat is dan uh, tweeledig in dit geval, omdat je dan dus a. je sponsor gebruikt... ...b. je een truc uithaalt waar mensen dan op zoek zijn. Oh, um, nu waren er dus drie klassen. Wie zijn uiteindelijk uh, de winnaars geworden, weet u dat? Ja, wij hadden in de A-klasse, dat is de topklasse, de heer De Beer en Wim Rappange. Wonen die in Zandvoort? Nee, die wonen niet in Zandvoort. Wij krijgen dus ook uit de regio veel mensen die er dus zijn. We hadden de heer R. Kreuger en E. Zebrechts, bekende Zandvoorters... De heer H. Putter en mevrouw N. Achterberg, dat ze kwamen wederom uit Amsterdam, ja. En wat hebben ze gekregen? Wij rijden of op bekers of op waardebonnen. En wat kregen ze in dit geval? Een beker. Nou, is niet mis, niet mis. Uh, meneer Vink, ik neem niet aan dat dit het was voor dit jaar, dat de Flintermanrit het enige is wat Sander voor doet. Wat uh, hebt u voor plannen nog deze maand of halverwege volgende maand? Wij krijgen in februari hebben wij de volgende rit, en dat is een kaartleesrit. En die uh, wordt georganiseerd door Ruuds Rijwilshop de Bentveld. Ja, dat gaat wel lekker goed hè, zo, meneer Vink. De, de media raadt op maar één keer te luisteren en meteen uh, moet onze zin er, eruit, ja. Goed, dan zal een voortaan Ruud noemen, dat mag dus wel, net zo goed. Uh, goed. Uh, de start daarvan is zaterdag 15 februari, om 8 uur, in een zeer groot hotel aan de kust. Mag die naam nou genoemd worden, anders weten de mensen het nog niet, want er zijn natuurlijk vele hotels. Maar het was dezelfde startplaats als voor de Flintermanrit, of niet? Ja, ja, nou dan, dan weten we. En we komen er voor die tijd nog wel even op terug. Uh, die kaartleesrit, ook iedereen kan weer deelnemen in drie klassen. Ja, we hebben dus drie klassen daarin zitten en we hebben nog een F-klasse voor de beginners. Uh, en die worden dan speciaal begeleid. Want u merkt wel, als iemand dus voor het eerst komt rijden, heeft hij gewoon problemen. Uh, hij moet het een aantal keren doen. Maar ik zeg altijd, voor de eerste keer voetballen was ook moeilijk. Dan uh, speelde je ook niet in de wereldcup. Meneer Vink, we spreken bij deze af dat wij bij die rit aanwezig zullen zijn. We behoren dan tot de beginners, dus graag een goede begeleiding. En we proberen er ook verslag van te doen in onze uitzending op zaterdag. Dank u wel. Prima, ik dank u. Dat was de autosportvereniging voerde daarover dus uh, later meer. Straks uh, gaan we even horen hoe het met het zeehondje is. Maar uh, in de tussentijd doe ik even een beroep uh, op meneer Tatus, die hier uh, naast mij staat in de studio. Meneer Tatus hoort het niet. Meneer Tatus, niet. Meneer Tatus? No, no. goedemorgen. U bent er in de studio aanwezig. Ik, ik weet niet precies, uh, ja, u, komt u ook voor de gezelligheid en een kopje koffie Nee, maar komt u niet voor. En, en waarom bent u hier? Uh, nou, ik ben hier gekomen om te vragen of ik een kopie kon krijgen van een uh, uitzending van vandaag, omdat er wat uh, uitspraken gedaan zijn, zowel door de voorlichter als uh, ten aanzien van de kermis. En uh, in een later stadium uh, hebt u uh, tot, uh, ja, zeg maar een verrassing, uh, een oud-voorzitter van de VVD geïnterviewd en nou, daar had ik toch ook wel graag eh, een, een integraal overzicht van gehad. En dat was mijn verzoek. En wat u nu doet, dat is een, een beetje een overval. Omdat ik een afspraak gemaakt heb voor volgende week zaterdagochtend om tien uur... om over dat onderwerp te komen praten. En ik vind het dan niet helemaal correct dat u... Eh, ten, aan, ten uh, overstaan van uh, heel Zandvoort, mij binnenroept, uh, terwijl dat duidelijk niet de afspraak is. Maar als u mij vragen wil stellen, dan zeg ik, ga uw gang. Uh, nee, aminitaat, het is niet de bedoeling om u zomaar voor de microfoon te halen. Alleen, ik, ik zit hier in de studio en ik kan natuurlijk niet precies volgen wat hier uh, naast gebeurt. Um, als u zegt, van, nou ik wil graag een bandje hebben van wat er uh, besproken is nog, ja, dat natuurlijk kan dat. Lijkt dat, natuurlijk kan logisch, dat. Want ik, dat lijkt me logisch, want ik heb niet... Uh, integraal gehoord wat er gezegd is. En u wilt mij vragen stellen over iets... waarvan ik uh, absoluut niet precies weet uh, wat uh, de, de problemen zijn. Nou, nou, Het probleem was, dat kan ik u wel vertellen... dat uh, um, meneer Coelvreur, ex-partijvoorzitter van de VVD... Uh, eind vorig jaar uh, heeft medegedeeld in vertrouwelijke zin... dat hij geen partijvoorzitter meer is. Uh, dat dat niet publiekelijk bekend was... En hij heeft dus vanochtend uitgelegd waarom, waarom hij die beslissing genomen heeft... en waarom hij dus nu eenvoudigweg geen partijvoorzitter meer is. Ja, het is, het is heel moeilijk om daarop in te gaan. Want uh, de heer Coefreur, die heeft ook zijn lidmaatschap opgezegd. Dus binnen, dat klopt. Dus binnen de partij uh, kan daar geen discussie over zijn. Maar wanneer je zoiets vertrouwelijk meedeelt en dat verder stil wilt houden... Uh, de leden van de VVD zijn er nog niet over geïnformeerd... voor zover ik weet, maar dat is een bestuurskwestie. Dan begrijp ik niet... Uh, ja, het lef is misschien het verkeerde woord... maar ik vind het dan niet helemaal fatsoenlijk... omdat dan, wanneer je het stil wil houden... Uh, Daarover. Uh, nee, hey, maar zo is het niet, niet gegaan. Meneer. Uh... Nee, oh, nee, nee, nee. Meneer Couvreur is uh, door ons benaderd. Want wij hadden gehoord uh, dat hij dus geen partijvoorzitter meer was. En daarbij moet ik nog bij vertellen dat het dus zeker drie maanden terug is dat dat besluit uh, is gevallen. Klaarblijkelijk, want het was in oktober. Vervolgens uh, heeft hij hier gewoon uitgelegd uh, waarom. En ik denk, ja, dat elke Nederlander uh, en zeker à personeel hier mag vertellen waarom en hoe. Maar dat bestrijd ik ook helemaal niet, maar u laat me niet uitpraten, want u trekt gewoon die microfoon weg en u begint uw eigen verhaaltje. Ik ben uitgenodigd om volgende week zaterdag daarover te praten en dat wil ik dan ook doen, dat wil ik uitgebreid doen, maar dan wil ik precies weten wat er gezegd is. En uh, dat interesseert me dan niet wat uw interpretatie daarvan is, ik wil dat zelf gehoord hebben. En, uh... U zegt dat het besluit drie maanden geleden genomen is. Ik kan u zeggen dat het absoluut niet waar is wat u nu zegt. Dus daarom is het noodzakelijk voor mij om eventjes dit bandje af te luisteren. Prima. Nou meneer Taters, dan zien we u volgende week terug. Neem in elk geval nog een kopje koffie dan. Ja, akkoord. Dank u. Let me sleep on it Baby, baby, let me sleep on it Denk ik wel uh, van het uh, zeehondje. Het zeehondje is uh, afgelopen weken uh, aangespoeld hier in, uh, in Zandvoort, opgevangen door de politie. En toen naar het opvangcentrum in Pieterburen gebracht. Aan de telefoon hebben we Leni het Hart. U kent hem wel, wereldbekend nee. van het opvangcentrum dus in Pieterburen. Uh, Leni, uh, hoe is het met hem is het hè? Ja, het, was een, het is een mannetje en het gaat er heel goed mee. Hij zit in quarantaine, omdat hij gewoon eerst uh, ja, helemaal beschermd moet zijn tegen de hondenziekte. En hij moet helemaal genezen zijn van andere infecties. En dan mag hij in de groep. Dus hij ligt nog alleen. Maar het gaat er gewoon goed mee. Hij eet al zelf. Nou, dat is fantastisch. Maar we weten ook al een heel stuk geschiedenis van hem. Hè? Hebben jullie dat... Uh... Ja, ik heb begrepen, hij is uh, geboren in uh, Engeland. Ja, dat? Ja, ja. Hij, het, is, het is een zeehond namelijk... Waar er al een geschiedenis mee is. We hebben een maand geleden is die eigenlijk al voor het eerst gezien bij de hoogovers in Nijmuiden. Ja. En toen zei dat ze al, hij heeft een rood dingetje aan zijn staart. En dat is dus in zijn finpo. Dat betekent dat hij gemerkt was in Engeland. En volgens ons is dat dezelfde zeehond. En die is in gevangenschap geboren. In een soort kleine zeedierentuin. Daar hebben ze meer zeehonden en andere vogels. En daar hebben ze dus ook zeehonden gefokt. En hij was een van een tweeling. Ja. Dus uh, dat vond ik eigenlijk wel een heel prachtig verhaal. Ik wel zoveel tweeling komen er niet voor bij zeehonden. Nee, precies. En deze is een van hun tweeling. En hij is in 1990, 2 augustus, is hij geboren. En ze hebben hem pas een jaar later uitgezet. En dat is wel heel lang in gevangenschap, een jaar. Ja. Ja, en ja, dan hebben ze het toch moeilijker, hoor. Ja, begrijp Ja, want wat is nou de belangrijkste oorzaak waarom uh, zeehondjes aanspoelen? Nou, dan zijn ze ziek. Dan mankeren ze iets. Uh, op dit moment spoelen er veel jonge, grijze zeehonden aan. Dat is een ander soort, hè. En dit is de gewone zeehond die in de wind... Die, uh, in de winter gewoon op het wat is, maar geen jongen krijgt. Die krijgt in de zomer zijn jongen. Dat is precies andersom dan met de grijze. Nou, deze die, die hebben op dit moment vaak allerlei parasitaire infecties. Die hebben infecties in hun longen met wormen. En die hebben infecties in hun darmen. virussen kunnen ze hebben. Dat is eigenlijk het probleem op dit moment van deze zeehonden. En dat heeft deze ook. Deze zeehond is duidelijk ja, die heeft kinderziektes. En ja. die kinderziektes heeft hij zelf niet kunnen overwinnen. En zo ...krijgen we ze, maar deze zeehond is ook wat makkelijker te hanteren. Want ik heb het verhaal gehoord dat een jogger is er overheen gesprongen. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is niet een heel normaal verhaal. Dat betekent toch wel dat hij tammer is dan andere zeehonden die gevonden worden. Daar komt dat hij in gevangenschap is geboren. Dan is hun gedrag toch anders. Ja, en Leni is het ook natuurlijk voor een zeehond om dan maar aan te spoelen op het strand? Of nee, niet? Nee. nee, normaal zijn ze daar natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel als ze ziek zijn? Of... Als ze ziek zijn, ja, dan is het normaal. Dan laten ze zich... Zich ook pakken. Dan gaan ze op het strand en dan kruipen ze hoog op. En dan gaan ze ook niet, niet weg. Dan kun je ze eigenlijk gewoon benaderen. Dan, laten ze, ja, dan willen ze eigenlijk doodgaan. Ja. En ook uit het gebied zoals bij jullie. Zandvoort, Noord, Zuid-Holland, Zeeland. Dat zijn de gebieden waar echt zieke zeehonden aanspoelen. Die zijn echt ziek. Wij hebben hier nog wel eens babytjes. Die zijn alleen maar hun moeder kwijt. Maar alles wat daar bij jullie aanspoelt. Die zijn ook heel erg ziek. En wat we ook hebben gedaan. We hebben dus langs de hele kust hebben we EHBZ-posten. Hè, eerste hulp bij zeehonden. Ja. En de politie van Zandvoort heeft in Pieterburen ook een cursus gevolgd. Ja. En die hebben ook alle spullen om direct te kunnen handelen. Van spoelt er een zeehond aan, weten ze precies wat ze moeten doen. Ja. Ze gaan gewoon de cel in. Ja, ja precies. Dan zijn ze ja. veilig. Zitten ja. ze veilig en lekker koel. Cool, en dan kunnen ze ze goed in de gaten houden. En ze weten ze ook hoe ze te voeden. Ja. Nou, en dan heb ik verder langs de kust nog meer posten. En die hebben ook auto's. En dan rijden wij. En we hebben ze altijd heel snel zo in handen. En dan gaan ze heel goed op transport. Sport, ja. Dan weten de mensen precies wat ze moeten doen. En deze mensen hebben ook geleerd. wat is een gezonde zeehond en wat is een hele zieke zeehond. Ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja. Dat moet het, nou, maar je moet natuurlijk ook geen zeehonden meenemen. die niks mankeren. Want toen deze zeehond aan het zwemmen was bij de hoogovens. dat is natuurlijk niet zo goed. Hè? Want nee. ja, dan zegt iedereen. ja, het is daar niet zo schoon. Maar alles wat zwemt en niet echt ziek is. moet je gewoon niet vangen. Dat is dan het risico die die zeehond daar nou, We Wij gaan nooit echt zomaar zeehonden vangen. dat we zeggen van nou, die moet daar maar weg. Dat dan moet je dat al heel goed bekijken of dat nodig is. Ja, Lenny heeft hij al een naam of niet? Uh, hij heet uh, officieel heet hij uh, Sullivan. Oh ja, prachtig. Ja. En zijn broertje, die heette Gilbert, dus het waren uh, fans van, uh, van Gilbert door Sullivan, ja. blijkbaar. Ja. Maar zijn broertje hebben we nog niet uh, binnen. We hebben dus alleen maar Sullivan. Ja. En dat en... was zijn uh, naam uit Engeland. Ja, en denk jij dat zijn tweelingbroeren mist, of niet? Nou, nee hoor, met zeehonden is dat niet zo. Nee, dat valt wel heel erg mee. Ja. Nee, dat... Nou, we zien hier wel dat ze echt vriendjes zijn, hè? Dat is echt... Oh, die zijn dan zo gek met elkaar. Die zetten we ook tegelijk uit. En op de zandbanken is het ook zo. Dan zie je, als ze... De zeehond echt vriendjes is met de andere. De een is eerder terug dan de ander zitten ze echt te kijken van waar blijft hij nou. En als hij er aankomt, gaan ze er direct heen en gaan ze er heel dicht tegenaan liggen. Oh, dat is echt heel leuk. Ja, dat is echt prachtig. Nu wordt hij behandeld bij jullie, hè ja. Sullivan. Wanneer ja. denk je dat hij weer uh, komt zwemmen? Over twee, drie nee. maanden over hoe lang? Twee, twee tot drie maanden. Oh, dat is al snel. Ja, nee, maar hij is niet zo slecht, hè. Dus hij moet alleen even wat kuur hebben dat hij die longworm de baas raakt. En ja. dat hij daar immuun voor wordt. Hij wordt gevaccineerd tegen de zeehondenziekte. Nou, en hij moet een beetje mooier in zijn haar zitten, hoor. Want zijn vel ziet er niet zo mooi uit. Een beetje kale plekken. Nou, en dan kan hij weer terug naar zee. Dus ik, dus ik verwacht niet dat dat heel lang duurt. Nee. Nou, Leni, mensen, Sullivan het allerbeste ja. van mij. Alle beterschap. Ja. En zeg maar tegen hem dat als hij weer in de Noordzee zwemt, dan kom ik langs rand staan en dan zwaai ik even naar. Ja, en Gilbert, hè. even uitkijken of jullie hem ja. ook nog zien. Die hou ik sowieso in de gaten. <laughs> Oké. Okay. Bedankt Helene, ja, veel succes. Dag. Ja, Daag. dag. Un, deux, Ma à moi La vie n'est pas pour moi Het was weer een zeer boeiende uitzending van Zandvoortse Zaken op zaterdag. Dank ook de inwoners van Zandvoort voor hun bijdrage. We hebben het af en toe wel even moeilijk mee gehad. Maar u zult zien, dat komt goed. Hoe meer u reageert tijdens ons programma zaterdag van 10 tot 12. Hoe leuker wij dat vinden. Mijn dank ook aan schoenmakerij De Goede. Dankzij wie deze twee uur weer vlekkeloos verlopen is. En als u zelf ook vlekkeloos wilt lopen, kunt u naar de Kerkstraat nummer 32. Mijn dank ook aan Rob Staatsregie Regie en Techniek. Koordraaier Techniek. En ondergesprekende Sigrid Schopman wenst u een heel Heel fijn weekend. En we gaan weer met goede moed verder deze week. Volgende week zaterdag weer zo'n wervelende uitzending. En nu kunt u even rustig bijkomen met onze collega Michael Rijnga.